Een uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De NS heeft vorig jaar aangeboden de drie Belgische Vira-treinen over te nemen. In een uiterste poging om het Vira-project te redden. Het onthult de voormalige topman van de Belgische spoorwegen, de schemaker in een boek dat vandaag verschijnt. De schemaker schetst in het boek hoe stroef de samenwerking met de NS verliep. Ook schrijft hij dat hij al in 2009 liet onderzoeken of het mogelijk was onder het Vira-contract uit te komen. Dat bleek toen juridisch onmogelijk. De scheenmaker schrijft dat hij verbijsterd was over het NS-aanbod de treinen over te nemen. De NS trok het aanbod enkele uren later in. Bijna de helft van de Nederlandse kiezers heeft geen idee wie de raadsleden zijn in haar of zijn gemeente. Ze kennen geen enkele lokale politicus, ook niet van horen zeggen. Blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het AD. De politici zijn het onbekendst in de grote steden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kan 55% geen enkel raadslid opnoemen. Bij mensen jonger dan 35 jaar is dat zelfs 60%. In kleine dorpen en op het platteland zijn politici iets bekender. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist jongetje uit Amsterdam-Osdorp. Maar dat heeft nog niets opgeleverd. Volgens de politie zijn er veel tips binnengekomen. Pedro Aates, van 9 jaar, ging gisterochtend naar school en is daar nooit aangekomen. Hij droeg bij zijn verdwijning een blauw jek, een spijkerbroek en blauwe schoenen. En hij reed op een blauwe gazellenfiets. De Rolling Stones hebben het concert van morgen in Australië, in Perth, afgezegd. Gisteren werd Lauren Scott, dat is de vriendin van Mick Jagger... doodgevonden in haar appartement in New York. Ze heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Het concert in Perth zou de aftrap zijn van de tour door Australië en Nieuw-Zeeland. Er staan zes concerten gepland... en het is nog niet duidelijk of de andere optredens wel doorgaan. Het weer bevolkt in de loop van de middag en avond vanuit het noordwesten buien... Veel wind en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file over uit de ochtendspits. Ik noem de files in de randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knopend Muidenberg 4 kilometer. Verderop het die me nog eens 4. Op de A6 Lelystad richting Muiden is het nog steeds langzaam rijden... tussen Almere Haven en Knopend Muidenberg over 6 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 5. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Hoefdorp 9. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer Den Haag Madeveld 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Knopende Ketelplein en Terbrechtseplein 5. En als laatste de A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend Eemnes en Hilversum.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 We vliegen wel snel door de tijd heen natuurlijk, hè? Met z'n twaalf is het begin van de tweede uur. Je hadden John Farnham en The Aids of Reason. Welkom bij de tweede uur van Zandvoort op zondag... met daarin de volgende onderwerpen. De vaste rubriek, de evenementenagenda... komt rond de klok van half vier aan de orde. En ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand... want er zijn weer genoeg evenementen in... en rondom ons mooie dorp Zandvoort. Kwart over drie gaan we bellen met Joop van Es, onze sportverslaggever. Want hij heeft nieuws en dat heeft allemaal betrekking op hockey en op handbal. Dat allemaal om kwart over drie. Uiteraard blijven we de eredivisie, de voortgang van de wedstrijden... die om half drie zijn begonnen, voor u volgen. En we hebben natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Reden genoeg om te blijven luisteren naar Zandvoort op zondag. En ook voor de nieuwe muziek van Stromae. Hier is Tour de Mem. Sommes et tous les mêmes Mathieu Matchie Von de ma vie est fidèle C'est prévisible Non je ne suis pas certaine Que que que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 Facile à dire, je suis gnan et que j'aime trop les blablabla, bla bla, mais non, non, non, c'est important. Que t'appelles les ragnagnas Tu sais la vie c'est des enfants Et comme toujours c'est pas le bon moment Ah oui pour les faire là tu es présent Et pour les élever y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête je sais que tu mens Il n'y a que Kitmos qui est éternel Mâche ou belle C'est jamais bon tout Belle ou belle C'est jamais bon Belle ou moi C'est jamais bon Moi ou elle C'est jamais bon Het is 13 minuten over drie. We gaan eens even kijken naar de divisie Albert Jan. De wedstrijd nek tegen FC Utrecht. Daar is uh, inmiddels gescoord. Staat 1 tegen 1. Bek Go Ahead Eagles, onveranderd 0-0. En Feyenoord, Heerenveen, onveranderd 0-0. En hier is F.R. Davids en Works... om uh, terug te horen op de radio bij CFN. Deze van F.R. David, Jordan Words. een lekkere zonnige zondagmiddag. En uh, ja, met het sporten gaat het ook vrij zonnig. Want uh, we kijken eerst even met Joop... voordat we het gaan hebben, Joop, over het uh, handbal en hockey... naar de voetbalwedstrijd van uh, gisteren van Stanford 1. Want ja, dat was ja. toch wel even uh, een prestatie ja. alom. Dat was, uh, dat was uh, echt een prestatie. Uh, want kijk, je, je speelt tegen in principe mede degradant en dat, dat wil je eigenlijk niet je moet winnen van de bovenste en ja ook van de onderste natuurlijk en dat, dat is gisteren uitermate goed gegaan Rob. want uh, EVC stond lager dan Zandvoort ik pak even de gegevens erbij als je twee tellen hebt daar komen zij aan CA. Um, die, uh, die, die, die die moest gewoon winnen en Zandvoort moest winnen nou, en Stanssen heeft het goed gedaan. Ze waren um, met name die tweede helft erg goed, erg sterk. Goed aan de bal, de bal bleef in de ploeg. We kwamen 1-0 voor... Met gelijk en dan krijg je eigenlijk toch een beetje een domper. En ze konden gewoon doorzetten en uh, via 2-1 werd het 3-1 voor Zandvoort. En dat staat nu in principe op de tiende plaats. En dat betekent dat uh, de vier daaronder, de, de nummer 11 en 12, die gaan... ...als het op dit moment einde van de competitie zou zijn geweest, gaan die daarna competitie spelen voor de degradatie promotie. En de onderste twee, dat zijn dan op dit moment Edo en NFC, die zouden direct eruit gaan. Ehm... Um... We zijn er nog niet natuurlijk, maar we staan wel drie punten bovenop. En dat is erg belangrijk, want Job staat op de 11e plaats. En we hebben nog maar te gaan even kijken zes wedstrijden op. Oké. Okay. Komend, uh, komend weekend uh, speelt uh, Zandvoort uh, tegen de nummer 2, DVVA. Maar DVVA, dat is niet meer het DVVA, Die heeft gisteren namelijk met 1-1 gelijk gespeeld tegen Monnikerdam. En Monnikerdam staat één plaats hoger dan, uh, dan Zandvoort, staat op negende plaats. Dus waarom zou Zandvoort er niet zo kunnen winnen? Dat lijkt me ook, Joop. Laten we ja. hopen dat het ook uh, daadwerkelijk gaat lukken. En uh, dat ze niet uh, in de degradatiezone komen. Nee, daar hebben we niks aan. Daar hebben we helemaal niks aan. Helemaal niks. Nou, goed, stop. Die speelt dan uh, komend weekend tegen Monnikerdam. En de, de, als die dan gelijk komen, of met Zandvoort komen... Ja, dan weet ik niet precies met de doelpuntenverhoudingen. Dat is ook waterzorg. zorgen. moet gewoon blijven winnen. Zoals ze dit nu doen. Ze zijn ze, zelfs... Dan ga ik even dat er ook meenemen. Want ik heb ook de periodestand van de laatste periode. We zijn nu in de laatste periode, heb ik erbij. Daar staat vier bovenaan uh, HBOK, staat ook bovenaan op de ranglijst. Uh, met uh, drie uh, wedstrijden gespeeld, drie gewonnen. 12 doelpunten voor, één doelpunt tegen. En Zandvoort staat keurig op de tweede plaats. Ook drie uh, gewonnen, drie gespeeld. Maar 7 uh, doelpunten voor en drie tegen. Dus dat is het enige verschil eigenlijk dat Zandvoort heeft met de Dus Zandvoort heeft wel nog keihard kansen voor een periode, titel ook. <laughs> de hoekers zijn er weer al nog niet uit. Want we hebben een periode gehad, dat weet je Rob. Dan ging het niet goed. Het ging gewoon niet goed. Er werd dik verloren 7-1, 7-0, 5-2. Dat soort dingen. En dat, dat, uh, dat is niet prettig natuurlijk. Ja, ja, nee zeker niet. En uh, heb je de wedstrijd van uh, de veteran 1, heb je dat ook gehoord, hoe die afgelopen is? 9-1 met 5 doelpunten. 9 <laughs> dat is toch niet normaal, 9-1. Met 5 doelpunten van Twan. En dat zijn er nogal een paar. Te... Vlug en vaardig was de tegenstander zeker niet gisteren. <laughs> Nee, nee, vaardig misschien, maar vroeg absoluut niet. Nee, zo is Jap. Joop. zometeen gaan we het hebben met je over uh, handbal en uh, uiteraard hockey. Maar eerst uh, draaien we even tussendoor een plaatje. Is dat goed? Ja, dat is goed, jongen. Oké, okay, tot zometeen. van CFM Salford met zojuist op de radio Curter Steigershire uh, I wonder why Ja, we gaan weer uh, verder met uh, Joop nogmaals een goedemiddag uh, trouwens. Ja. En dan gaan we het hebben over handbal, basketbal en hockey. Ja, en dan zal ik het in chronologische volgorde doen. Van vaterdag namelijk heeft de Lions thuis een wedstrijd gespeeld tegen eh, uh, Akerdes. Akerdes is IJmuiden, en te, dan tegen de reservers. Um, Erg sterk team, veel ervaring. Uh, onder andere uh, Martin Martinez speelt erin, onze Stamfordse uh, lange man... die ook een paar jaar eh, bij Lions uh, binnen de lijn heeft gestaan. Die speelt daar. Um, Lions um, heeft een periode gehad dat het niet goed ging. En de laatste vier wedstrijden werden gewonnen. En ook gisteren werd er weer gewonnen. En dat is een uitstekende ...tegen zo'n team dat pretentie heeft om hoger op te komen. Aakindes staat nu op de vierde plaats en Zandvoort staat nu op de zevende plaats. Met maar een paar punten verschil. En da daarmee geef ik aan dat met name um, de coach Matty Prenen ontzettend goed bezig is. Hij heeft een heel jong team. Uh, echt allemaal jongens die voor in de twintig zitten. En hij heeft er, in het begin van het seizoen ging het goed... Hij werd er uh, gewonnen, steeds, nog steeds regelmatig. En uh, daarna een periode niet. En nu is Zandvoort in een flow gekomen. Um, met name een, een Kendrick Fiekert. Dat is een uh, nou, niet al te lange man. Um, ik denk dat hij, uh, ja, hoe lang zal hij zijn? Uh, naar mijn lengte ongeveer. Misschien 2, 3 centimeter lang. Zeg maar, laten we zeggen 1,90 iets in die geest. En die heeft het gewoon helemaal weer teruggevonden. Hij heeft een geweldig schot. Gisteren ook. Hij maakte gisteren 17 punten. Dat vind ik veel. En, maar er waren er twee. Die hadden er nog meer. En dat is Bob Winnerst. En dat is en, en de springkonijn. Dat is ongelooflijk. De jongen springt zo gigantisch hoog. Daar moet hij meer uit kunnen halen. Want hij, uh, op, een gegeven, op een of andere manier, krijgt hij het niet goed in zijn kop. Maar die, in ten basketbal is hij aan jaloers op de sprongkracht van die jongen. Maar hij had gisteren 20 punten. Helemaal goed. Ook tussen driehuizen. En dat is geen zomer voor driehuizen. Dat weet je dat alvast. Uh, die had er gisteren ook 20. Men komt dat dan ook nog een, een, een, de zoon van uh, Matty Pena, Mats? Die heeft het uh, echt helemaal is dus Een goede guard, uh, een goede paas heeft hij. Precieze tijd, ontmaat, dat soort dingen. En dan scoort hij ook nog. had gisteren 9 punten. En daardoor komt het dat Lions met 80-67 is aan de zegenkarbond. Geweldige prestatie. Dan gaan we naar, uh, naar vanochtend het naar handbal. Want de handbal was al om, uh, om half elf vanochtend. Uh, ja, de dames van CTC ZTC, ja, die zitten gewoon veel te hoog ingedeeld. Ze werden vorig jaar kampioen. Afgelopen zomer heeft het Nederlands Handbalverbond uh, de competitie opnieuw ingedeeld. Ze uh, hebben andere klassen gemaakt en men werd heel hoog ingedeeld. Tweede klasse en dat is, ja, daar hebben ze eigenlijk helemaal niets te zoeken. Uh, handballen en ja dat is niet veel soeps. Het uh, is één damesteam en dat, uh, dat heeft niet eens een dit mensen hebben we wel een trainer, dat is Jo Baukus, en die, ja, die probeert het uit te krijgen, wat hij uit kan. En, maar hij heeft op dit moment maar liefst vier geblesseerd. Lucien van der Drift is geblesseerd, Arnold Kaspers is geblesseerd, Monan uh, Van Duin is uh, geblesseerd en ook Martina Balk is geblesseerd. En daarmee komt het een van die heel snelle meiden van hem. En dat is uh, Laura Koning, die is zwanger, die kan niet spelen. En uh, ja, dan gaat je team snel naar achter, hoor. Vorige week hebben ze uh, dan toch nog een keertje voor eerst in deze competitie in de zaal gewonnen. Maar dat was van het team dat net boven hun staat. Daar hadden ze uit met drie punten van verloren. Dus de verwachting was goed. en Ze hebben ook vorige week zondag gewonnen. En vandaag moesten ze tegen de nummer twee. Volendam. Volendam is een hele grote handbalvereniging. De heren spelen eredivisie. Er spelen diverse spelers uit het nationale team bij. En ze moesten tegen het tweede team. De Er staat soms tweede plaats. En de stand begon goed. Echt... Uh, Zandvoort, dat, dat maakte uh, de eerste twee doelgroepen tot twee uur voor. Ja, en dan op de een of andere meer, dan, dan, dan klikt dat niet meer. Dan, dan, dan gaan die ballen op de lat of op de paal. Uh, ze gaan mis. Uh, de, wordt niet sterk verdedigd meer. En, en in no time uh, komt Vollendam dan op een 2-9 uh, voorsprong. Uh, en dan is het gewoon gelopen koersje natuurlijk. Zandvoort kwam nog wel terug en dat vind ik heel knap. In de tweede helft tot 10-13. Uh, heel knap. Maar ja, één wissel maar. En dan tegen uh, Volendam vijf, zes wissel had En daardoor hielden ze de tempo natuurlijk ook. Ja, de constanten van die bijbenen. En dat verloor dan ook. Uh, helemaal geen met 22, 13 van Volendam. Volgend jaar gewoon lekker in een klasse lager. Dan kunnen ze weer gewoon hun wedstrijden spelen. Want in deze klasse, heel eerlijk, en dat zeggen ze zelf ook, hebben we niks te zoeken. Waarvan van akte dan natuurlijk. Dan hebben we het ook nog het hockey gehad vanochtend. Dat was even later als dat begonnen. Uh, uh, is. Zandvoort uh, is uh, voorjaarskampioen. Dat zijn twee verschillende competities. Voorjaar, dat is dan natuurlijk het najaar in het, in het uh, kalenderjaar. Uh, is er, kan, zijn ze kampioen geworden? Heel knap. Dan krijg je de, de, de zaalcompetitie. Ja, op de een van de manier zijn ze daar gewoon geflikt. Want uh, zo nodig moest een team met, uh, met, met 28 of 30 uh, damesteams moest een heel sterk team sturen om kampioen te kunnen worden. Zandvoort werd de morele kampioen. Uh, Schrijf je erop natuurlijk, dat weet ik ook wel. En dan zijn ze nu begonnen weer aan de veldcompetitie. Vorige week uh, hebben ze in Amsterdam gespeeld. De eerste wedstrijd van die veldcompetitie. En dat werd 4-4. Een, een, een goed resultaat, wil ik zeggen. En dan vandaag moesten ze tegen... een oude tegenstander die ze ook in, het, uh, in, de, in de voorjaarscompetitie hebben tegen, tegengekomen. En dat is HIC, RIC. Uh, uh, dat is een, uh, een hele grote vereniging in Amstelveen. En het 25 ste team, <laughs> ja, het 25e dames zeg. dat was vandaag in Sandvoort. En normaal gesproken waren dat hele spannende wedstrijden. Uh, kort op elkaar, maar vandaag is Sandvoort uitgehaald. Het was ongelooflijk. Ze komen 2-0 voor in de eerste helft. Het wordt nog door. 2-2. En dan komt die tweede helft. En dan gaat Zandvoort gewoon spelen. Zoals ze kunnen. Het ene doelpunt naar het andere. Um, uiteindelijk werd het 8-3. En daarvan zijn vier doelpunten van Isaac Knotter. En dat heel knap. Twee backhand goals. Geweldig. En twee... Um... Uh, strafballen gescoord door Wanne En dat komt dan op 8-3 uit uiteindelijk. Uh, dus een goede score voor Zandvoort. Dat misschien wel weer uh, voor de hoogste plaatsweek op... Ja, een hele flinke score zelfs, eh, Joop. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja 8-3 is uh, ge uh, geweldig. Ja. Hey Joop, uh, dankjewel uh, voor de informatie vandaag. Sport op uh, zondag, zullen we het maar noemen. <laughs> ja, toch? Kan ook niet altijd, dat weet je. Nee, nee, nee, maar we bellen ja, graag ja, een ja, beetje, hoor. Dus uh, dat ja, komt helemaal goed. Okay. Dankjewel voor je bijdrage en tot de volgende keer. Graag gedaan. Hoi. different Something Just for this girl. But this. Jop Ressie in de uitzending bij CFM met heel veel sportnieuws. En we hebben het over handbal gehad, basketbal, hockey... en natuurlijk ook het voetbal. Jop, nogmaals, dank ervoor. En een hele fijne zondag verder geweest. Je Melly, Monroe daarachteraan, de show van Pharrell Williams. Het is uh, vijf minuten over half vier geworden. Ja, we zijn vijf minuten over tijd. Ja, daar zijn we dan, de evenementenagenda. Er zijn inmiddels al wat evenementen afgevallen... maar die, zijn, die waren gisteravond natuurlijk allemaal... En uh, terwijl de uh, klassieke liefhebbers momenteel uh, genieten van het Wings ensemble in de protestantse kerk dat om drie uur is begonnen... gaan wij kijken wat uh, Zandvoort uh, nog meer aan evenementen heeft. Het zal u niet verbazen dat de komende week... natuurlijk voornamelijk in het teken staat van de verkiezingen. Maar allereerst uh, met dit zonnige weer. Mocht u niet op het strand zijn, bent u natuurlijk van harte welkom... in het wapen van Zandvoort. Want onze eigen uh, Zandvoortse saxofonist Adams Spoor... zal daar vanaf vier uur achter de présence geven... en heerlijke mainstream jazz ten gehore brengen. Vanaf vier uur vanmiddag Adam Spoor heerlijk op het terras... of bij het terras van het wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. En morgenavond is het zover, luisteraars. Luister debat van de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is allemaal om acht uur in de krocht. Morgen uh, organiseert de gemeente Zandvoort in samenwerking met ja, uh, de Zandvoortse krant en uw lokale omroep ZFM een groot lijsttrekkersdebat in Theater de Krocht. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De entree is uiteraard gratis en het begint om 8 uur. Het debat zal live uitgezonden worden door uw lokale omroep CFM. U kunt het volgen via Eter 106.9, FM, Kabel 104.5, FM, Text TV van CFM... Digitaal Kanaal 40 en Analoog Analo Kanaal 45. Dus mocht u uh, in persoon verhinderd zijn om naar de krocht te komen... morgen om 8 uur, u, kunt alles, u hoeft niets te missen... want u kunt vanuit uw stoel via CFM, uw lokale zender... het hele lijsttrekkersdebat volgen. Dan gaan we naar de negentiende. Dan is het de dag dat we allemaal gaan stemmen. En dan is, het, s avonds, is er s'avonds een uh, gemeenteraadsverkiezingenbijeenkomst... Uh, in het Theater de Krocht. En dat begint ook allemaal om acht uur. En ook mocht u hier... U bent natuurlijk van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Mocht u niet kunnen... Wees gerust, ZFM, uw lokale omroep, zendt dat live op de radio uit. Dus u kunt dan wederom getuigen zijn van de uitslagen van de diverse stem stemlokalen en de reacties van de diverse politieke personen in deze dus de 17e het verkiezingsdebat vanaf 8 uur in Theater De Krocht dan wel via uw lokale zender ZFM te volgen de 19e heb ik het nu over. Goed, dan gaan we naar de 21e een herstart voor het Zandvoortsmuseum. In nog geen maand tijd heeft Hilly Jansen de nieuwe beheerder van het Zandvoortsmuseum met veel enthousiasme een geheel nieuwe opzet gemaakt voor het Zandvoortsmuseum. Op de jaarplanning staat een gevarieerd aanbod, met als uitschieter een nostalgische tentoonstelling op 22 augustus over het circuitpark Zandvoort. Door vertrek van de vorige beheerder van het Zandvoortsmuseum... Sabine Huls kwam er een plaats vakant. Na een interne procedure is Hilly Jansen bereid gevonden... naast haar gemeentelijke taken voor toerisme en, e en economie... tijdelijk het Zandvoortsmuseum verder te beheren en te versterken... als centrum van het Zandvoortse cultuur. Vanuit haar huidige functie en als kunstenaar... zal ze zich de verbindende factor zijn tussen de Zandvoortse verenigingen... en het toeristische bedrijfsleven. Tijdens de feestelijke opening op 21 maart is er ook een primeur. Op de kleine zolder is er een historische inloopkast, de zogenaamde walk-in closet gemaakt... naar aanleiding van een stageopdracht van studenten. Het is zeer uniek, dus ga 21 maart kijken gezellig langs en neem een kijkje. Verder kan je via een fotowand van jezelf een afbeelding maken in Zandvoortse klededracht. Ook de, st de stamtafel komt terug. Zie het als een soort ontmoetingsplek voor, jeugd en voor jong en oud vertelt Duizendpoot Hilly. Die bruist van de ideeën, ondanks dat het te besteden budget laag is... komt voor de zomerexpositie de bekende kunstenaar Ada Breveld... naar het Zandvoortsmuseum. Samen met het museumteam hoopt Hilly Jansen veel kunstminnaars... uit Zandvoort en de regio en natuurlijk ook toeristen te mogen begroeten. Meer informatie over de jaarkalender van het museum... en natuurlijk over 21 maart is te lezen via Facebook... of op www.zandvoortsmuseum.nl. Vergeet het niet, schrijf het in uw agenda: 21 maart, feestelijke heropening van het Zandvoorts Museum. En laat u verrassen door Hilly en haar collega's. Dan gaan we naar de 21 maart. NL doet in Zandvoort. Senioren ontmoeten jongeren bij Pluspunt. Op 21 maart 2014 steken vele maatschappelijke betrokkenen. betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NL doet. Stichting Pluspunt doet uiteraard ook dit jaar weer mee. Bent u senior en heeft u een mobiele telefoon of iPad? Heeft u daar vragen over? Komt u er alleen niet uit? Vrijdag 21 maart aanstaande van drie tot vijf uur... zitten de jonge vrijwilligers van Pluspunt voor u klaar om u hierbij te helpen. Kom gezellig langs en laat onze jongeren u uitleg, geven aan het eind, uh, uitleg over het een en ander geven. Aan het eind van de middag krijgt u een flyer mee met allerhande tips. Heeft u meer hulp nodig? Docent uh, Ed Buntschoten is aanwezig om u te ondersteunen waar nodig. Binnenkort zal er bij Pluspunt weer een iPad-cursus worden gegeven. U kunt zich de middag hier vooral opgeven. Natuurlijk zijn jongeren deze middag meer dan welkom om mee te helpen. Kom gewoon gezellig binnenlopen en geef je... Uh, vast op bij Floortje Valk. Uiteraard is er ook tijd voor een gezelligheid. En een praatje deze middag is gratis. En de koffie staat klaar. Ze zien u graag komen aan de Vlemingstraat 55 op 21 maart 2014 tussen 3 en 5 uur. Dan gaan we naar 2, ook op 22 maart. En dan is het. Uh, kunt u tussen half s morgens en half één weer gratis compost afhalen bij de remise. Gemeente Zandvoort en de afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden... willen op die manier Zandvoorters belonen voor het scheiden van GFT en groenafval... en bovendien mensen stimuleren dit te blijven doen. Het gescheiden afval wordt door De Meerlanden verwerkt tot compost. Goed voor het milieu en goed voor de tuin. Kom wel op tijd, want op is op. Per persoon kunt u maximaal vier zakken worden meegenomen. Meer informatie kunt u vinden op www.compostdag.nl. www.compostdag.nl. Nogmaals, 23 maart tussen half tien en half 1. De locatie is de Remise Kameling Onderstraat, nummertje 20. Dan gaan we ook nog, we blijven nog even op 22 maart. Want dan is het ook uh, tijd voor op Wereldwaterdag. Is het op 22 maart? Wie wist dat niet? Organiseert de Dopper Foundation haar, uh, haar allereerste Dopper Run? Een sponsorloop van 5 en 10 kilometer dwars door Natuurpark Zuid-Kermerland. De Doppelrun is er voor iedereen die een bijdrage wil leveren... aan het realiseren van veilig drinkwater in Nepal. Lopers kunnen zich laten sponsoren door vrienden en familie. Het doel is om per loper minimaal 50 euro voor de 5 kilometer... en uiteraard 100 euro voor de 10 kilometer bij elkaar te rennen. Alle donaties gaan voor 100% naar het Simavi Wash Project in Balung, Banglung, Nepal. Meer informatie kunt vinden op www.dopperun.org. Www of dopper.org. Het is wel wat, je wilt een taalgebruik krijgen mm. daar. <laughs> dopper.org. Alles over inschrijvingen en dergelijke kunt u daarop terugvinden. Dat is allemaal op 22 maart op Wereldwaterdag de Dopperrun. Dan op uh, 22 maart is er ook een jubileum. En wel een dubbel jubileum. Een organisatiebureau On Air Events bestaat uh, vijf jaar. En het Wapen van Zandvoort bestaat dan één jaar. En de afgelopen weken is er hard gewerkt aan een geweldige line-up... van het Artiestengala op 22 maart. Vele artiesten zullen acte de présence geven. Alles begint allemaal om 4 uur op die 22 maart. Uiteraard in het Wapen van Zandvoort. En laten we hopen dat het zonnetje schijnt en lekker het terras erbij. Schrijft het vast in uw agenda. 22 maart bestaat on-air events vijf jaar... en viert dat samen met het eenjarig jubileum van het Wapen van Zandvoort. Vanaf 4 uur een geweldige line-up van diverse artiesten. Kaarten en dergelijke kunt u krijgen aan de bar, uiteraard, of via www.onerevents.nl. En nu, tot slot, nee, niet tot slot. We gaan eerst naar de 23e, want dan is het de, de Automax Street Power. En ja, dan moet u natuurlijk naar het Circuitpark Zandvoort. 23 maart, Automax Street Power, Circuitpark Zandvoort. En wil je weer gezellig wandelen op 23 maart, dan kan dat weer, want dan is het weer de 10.000-stappen-wandeling. 10 Verzamelpunt Anytime, de Oude Halt aan de Vonderlaan. En dat begint allemaal om 10 uur. Tot zover. En wil je de evenementen nalezen, dan ga je naar www.zierfemstalvoort.nl of kijk op GFM TV, kanaal 40. Als het golft, dan golft het goed. Niet te sluiten. Te sturen, duur te dagen, duur te duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur te duren. Als het golf, dan golf het goed. Op de mooiste zomeravond. Klaasje. Iemand weet hoe het begon Op de rimpeloze vlakte Van een vlekkeloos bestaan Aan het botsel gaan Kelder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 CFM zijn liefhebber van de gouden oude muziek. We hebben wel die nummers uit de jaren 60 en die blijven gewoon lekker. Zoals deze van Pietula Clark, Jordan, Downtown. En mocht je meer gouden oude willen horen, nou, elke maandag dan hebben we Colden CFM met dansliedjes tussen 8 en 9, 1 uur lang gouden oude op de radio. En de donderdagmiddag de muziek Boulevard natuurlijk, hè? Meer dan het luisteren van de moeite van het luisteren waarts, Tussen 2 en 6 uur bij CFM. Elke donderdagmiddag de muziek boulevard live. We gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie Albert-Jan. En dan uh, hebben we het over de wedstrijden. Alle wedstrijden van zondag even doornemen. Ja, doe maar, doe maar. Nou, laten we beginnen met de wedstrijd die inmiddels geëindigd is. En die om half 1 is begonnen. FC Twente AZ in de slotseconde. Uh, uh, uh, ja, ...trok uh, FC Twente toch de drie punten naar zich toe en wonnen ze alsnog met 2 tegen 1. En om half drie zijn er een uh, drietal wedstrijden gestart. Waaronder de wedstrijd uh, Nick tegen FC Utrecht, daar wordt flink gescoord... ...want daar staat het momenteel 2 tegen 2. Dan hebben we nog Pek Zwolle, Go Ahead Eagles, 1 tegen 0. En dan Feyenoord tegen SC Heerenveen en Daar komt hij. het staat op dit moment 1-0. En om half vijf natuurlijk de kraker van de dag. Om Hij kraakt lekker. NAC Breda thuis ontvangt Ajax om half vijf. En uiteraard gaan we ook die wedstrijd volgen... in het laatste half uur van Zandvoort op zondag.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 The went dat was de single, and single van Johnny Cash en The Ring on Fire. Het einde alweer van uur 2 van Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog een uur lang met uiteraard heel veel informatie. En lekkere muziek hier op uh, ZFM. Graag tot zo. En we laten je alleen met de parel aan de zee. Hier is Van Kessel. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres Familie en vrienden, liefde en heilig vuur De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het volvloed, je lange gouden strand Ik voel weer dat kind, springend in het zand hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen Circuit, strand of de kloek Dromend in de... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5